Dit is Evoud de Jong met het NOS-journaal. Een jongen van 12 is vanmiddag doodgevonden in een huis in de stad Groningen. Volgens de politie is de jongen onder verdachte omstandigheden overleden. Er is een man van 45 aangehouden. Wat zijn relatie is tot het slachtoffer is niet bekend. Het is ook nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie onderzoekt de woning waar de jongen dood werd gevonden en doet ook een buurtonderzoek in de wijk Oosterpoort. Mensen die aan vuurwerk willen ontsnappen boeken steeds vaker een plekje op een vuurwerkvrij vakantiepark. Vaak zoeken ze een rustige plek voor een huisdier dat bang wordt van vuurwerk. Maar er zijn ook veel mensen die zelf rust zoeken en geen knallen willen horen. Vakantiehuisjes in vuurwerkvrije vakantieparken zijn vaak ver van tevoren volgeboekt. En veel mensen kiezen er ook voor om vuurwerkvrij te kamperen. Inmiddels geldt in 19 gemeenten een vuurwerkverbod en er komen er de komende jaren waarschijnlijk meer bij.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 Kevin Doets heeft zich geplaatst voor de achtste finale van het WK Darts in Londen. Hij kwam terug van een 0-2 achterstand in sets en won uiteindelijk met 4-3 van de Paul Ratajski. Met Kevin Doets en Michael van Gerwen zitten er twee Nederlanders bij de laatste 16 van het WK. Doets neemt het in de volgende ronde op tegen Chris Dobie. En van Gerwen treft de Zweed Jeffrey de Graaf.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 En dat is fijn natuurlijk, hoef ja, hoef je het ook niet ja. zelf te verzinnen. Nee, dat hoeven we ook niet, en ja. want er zijn in Nederland alleen al 120 studio's. Ja. Dus er is in iedere studio, iedere week wel iets wat, wat we horen. Ja. En heel vaak denken we, jeetje, dat ook, en dat ook, en wauw, fantastisch. Ja, worden jullie net, Brom, worden echt na twintig jaar nog verrast? Ja, maar nog steeds verrast. Ja. Er zijn zulke, zulke mooie verhalen en zulke unieke verhalen ook. Dat, dat je... Noem eens wat.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 Dat um, we ook graag willen laten zien dat het wetenschappelijk te bewijzen is en bewezen kan worden. We hebben ook al lange contact met een, uh, een assistentprofessor in Engeland gehad. En die heeft ook het onderzoek gedaan. En uh, ja, wij wilden eigenlijk graag aantonen dat dit werkt. En dat hebben we dus gedaan met enorme hoeveelheden uh, ja, onderzoekspersonen en enorme hoeveelheden data...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 Ik kan me voorstellen dat um, je bent lekker bij 20 aan de gang bent en lekker uh, nou, een jaarartje getraind. Je bent sterker en sterker geworden. En um, moet je dan, wat je dan vaak hebt he, bij, bij bodybuilders, bij mensen die een kracht doen, moet je dan bijvoorbeeld aan de, aan de voedingssupplementen? Nee, niet per se. Dus, uh, we hebben het er vooral over dat bijvoorbeeld sommige mensen die snel last hebben van spierpijn, kan magnesium helpen.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 Als jij je als uh, klant ook wil verdiepen in voedingssupplementen, ga dan naar iemand die daar verstand van heeft. Oh, ja. en, en bijvoorbeeld, uh, Bram, uh, krachttraining wordt ook vaak altijd geroepen van: ja, uh, vrienden, ga aan de eiwitten. Je moet uh, meer eiwitten eten of uh, eiwitsupplementen. Uh, ook geen goed idee? <coughs> nou, niet dat het slecht idee is, maar dat is niet per se nodig. Het is, je moet natuurlijk geen eiwittekorten creëren, en daar, daar moet je als persoon, klant, wel wat over voeding weten. Maar eiwit uh, suppletie wordt eigenlijk pas belangrijk vanaf mijn leeftijd. Dus vanaf ongeveer 65 zou je daar goed aan doen om daar, om daar wat bij te doen. Mm. Daarvoor is dat vaak niet nodig. Bodybuilders hebben natuurlijk wel nodig, maar die moeten extra eiwit aan en spieren proberen te zetten, maar het is voor de, voor de meeste mensen niet echt nodig. Okay. Oh, dus daar, daar zit ook weer, en dat verschil tussen mannen en vrouwen eigenlijk, want, uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk met krachttraining?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 even kijken. We hebben denk ik al een heleboel behandeld. Um, hebben jullie zelf nog iets wat je... Ja, ik wil nog één ding noemen. Dat is dat wij ook in Nederland tien studio's hebben bij bedrijven in Pandag. Voor de medewerkers. En ik denk dat ook in de komende jaren zie je de gemiddelde leeftijd binnen bedrijven omhoog gaan.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 Dus Slimmer ook nog. O, dus dus hey, uh, je, ja, ja, ja, je, cognitieve. je cognitieve uh, faculteiten. Die worden ja. er beter van. Dus voor een werkgever is dat alleen maar plus, plus, plus, plus. Ja, ja, ja. Geweldig, geweldig. Nou nog 40 ve vierkante meter. Nou ja, ik, ik, jij ja, begint erover. Maar ik, ik kom uit de hulpverleningswereld. En ik denk van nou. Ja, voor brandweermensen, mensen politiemensen. Ja, ja. ja absoluut. De, de politiemensen. Je las ook laatst weer dat ze te weinig commando's kunnen vinden in Nederland. Ja, ja.